10 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. De werkloosheid is vorige maand opnieuw gestegen. Het aantal werklozen steeg met 5.000. In totaal zitten nu 519.000 mensen zonder werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is 6,6% van de beroepsbevolking. Verder zijn consumenten weer iets somberder geworden over de economie... en hun eigen financiële positie. Onder meer het eind van de zomerperiode heeft ermee te maken... zegt economieredacteur André Meijnema. De index voor het consumentenvertrouwen, zoals dat heet... stond op min 29 en komt nu uit op min 32. En dat dalen vertrouwen heeft te maken met zaken als... de zomer is voorbij, de vakantie is voorbij...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 Militaire taken krijgen. Nederland heeft de Afghaanse autoriteiten om opheldering gevraagd. De opleiding van gewone agenten was al gestaakt. Omdat daarvoor genoeg Afghaanse trainers zijn. Energiebedrijven Eneco, Nuon en Essent verlagen volgend jaar hun tarieven. Een gemiddeld huishouden gaat zo'n 80 euro per jaar minder betalen voor gas. Nuon verlaagt ook de elektriciteitsprijs. Hoeveel is nog niet bekend. De gasprijs kan omlaag dankzij de economische crisis. Bedrijven gebruiken minder gas en daardoor zijn er grotere voorraden en kunnen de energiebedrijven goedkoper inkopen. De energiebedrijven waarschuwen dat de meevaller voor een deel teniet wordt gedaan doordat de belasting op energie waarschijnlijk omhoog gaat. De longarts van het VU Medisch Centrum in Amsterdam, die op non-actief was gesteld, stapt naar de rechter. Piet Posmus mag weer terugkeren als longarts, maar niet als afdelingshoofd. En daar neemt hij geen genoegen mee. Zijn advocaat Felix Schores heeft een kort geding aangekondigd. Voor Posmus is een absolute noodzakelijke voorwaarde dat hij ook in zijn eigen functie terugkeert. Maar dat weigert men te doen. En nu rest helaas uh, niets anders dan de gang naar de rechter. En dat heeft hij absoluut willen voorkomen. En hij betreurt het dan ook zeer dat het zo ver heeft moeten komen. Bosmeus sloeg eerder dit jaar alarm over de patiëntveiligheid in het VUMC. Hij trok als hoofd van de afdeling Longziekte aan de bel bij de Raad van Toezicht... en bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Volgens hem liepen patiënten op de afdeling Longchirurgie... gevaar door ruzies en slechte communicatie tussen specialisten.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 ANUBE ah, verkeersinformatie. Het is een wat langdradige ochtendspits door de regen in het westen van het land. De langste files staan nu nog op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knopend Rotterpolderplein, 12 kilometer. Het is meteen de langste file. De rest van de files lost eigenlijk snel op. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Na een ongeluk tussen Blijswijk en Nooddorp. Nog wel 5 kilometer, maar de rijstroken zijn vrij. A16, Breda, richting Rotterdam. Voor Zevenbergse hoek, 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De linker is dicht. Een stuk verderop, voor de Van Brienenoordbrug, 4 kilometer. Op de parallelbaan is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Hey, buurman.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 Daarom neemt Pearl alle tijd om tot een goed en persoonlijk advies te komen. Dat maakt ons de multifokaal specialist. Goed gezien van Pearl. Ik ben de nieuwe premier van Nederland. En ik ben de nieuwe premier van Nederland. Ik word de nieuwe premier. En ik ben de nieuwe premier van Nederland. En ik, ik, ben, Nederland. En ik, ik ben graag iemand die vooruit kijkt. Dat is om en erbij. En hier ben ik het mee eens. 16 goed gebekte en gedreven toptalenten. Vanavond in premier gezocht. Om 5 over half bij de VPRO op Nederland 3.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 Sven Kokkelman. Media lopen crisiscommunicatie van de overheid in de weg. Zeeland wil een Delta-plan voor werkgelegenheid. Ook de mensen die langer willen doorwerken komen niet altijd makkelijk aan de bak. Ik denk als je ouder bent dat het altijd een risico blijft. Van de andere kant brengen we natuurlijk wel een hoop bagage mee. En de ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Deskundigen die bij een calamiteit of crisis in de media verschijnen... rijden de crisiscommunicatie van de overheid in de weg. De overheid moet daarom zelf een groepje van deskundigen samenstellen... die de media te woord staan, zegt burgemeester Peter Nordanus van Tilburg. Meneer Nordanus, goedemorgen. Goedemorgen. U zat te kijken naar Vladimir Poetin en dienstmediabeleid... en die u dacht, wat hij doet wil ik ook wel. Ja, dat zou zomaar kunnen. Nee, u spreekt me aan op een verhaal wat ik vorige week gehouden heb... over de noodzaak om de crisiscommunicatie in ons land te moderniseren en verder te professionaliseren. En dat komt eigenlijk voort uit ervaringen die ik als voorzitter van de Veiligheidsregio hier in Brabant heb... rond een paar grote crisissen, bijvoorbeeld de brand in Moerdijk. Ja. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren. We hebben in Nederland natuurlijk erg veel media. En sterker nog, iedereen met een iPhone is een eigen burgerjournalist. Dus onmiddellijk bij zo'n brand... ...is er aan feiten geen gebrek. Iedereen ziet eigenlijk uh, door die media-aandacht wat er gebeurt... ...maar er is wel een gebrek uh, aan duiding. Nou. Uh, en uh, ja, u pakt dan uh, bij Radio 1 uw kaartenbakje... ...ik noemde het het uh, Dr. Klavan-kaartenbakje... ...en ik zei, het is bij de B van Brand. ...en dan haalt u er een paar hoogleraren uit... ...die verstand hebben van dit soort uh, calamiteiten. En waar het nou om gaat is nou. dat zijn natuurlijk... Het zijn heel deskundige mensen, alleen ja. ze staan wel her, heel ver af van de context uh, van die brand. Misschien mag ik het met twee voorbeelden illustreren wat ik bedoel. Nou ja, u, uh, lijkt voor... een beetje, u begint toch zelf op, op Poetin te lijken door heel erg lang een antwoord te geven, maar gaat u gang. Nou, fijn dat u mij daarvoor in de gelegenheid stelt. Kijk bijvoorbeeld die brand. Ik, ik uh, had op tafel liggen, kort na de brand, een. Uh, ...een kop, een artikel uit de Spiegel. Het is toch geen straatkrant, zal ik maar zeggen... ...waarin stond uh, ja, brand uh, in Moordijk. Uh, experts denken dat er een tweede Chernobyl aan de hand is. Dat zegt iets over framing in communicatie. En ik wil de deskundigheid uh, van alle deskundigen die er iets over zeggen... ...daar wil ik absoluut niets uh, uh, aan afdoen. Maar ik denk... Dat van de kant van de overheid, de overheid ook zelf, hè, en dan moet u natuurlijk echt uw kaartenbak zorgvuldig bij de hand houden, meer moet doen aan duiding rond dit type calamiteiten. Ja. Maar het punt is, even los van het feit dat die kaartenbak natuurlijk tegenwoordig al lang in een computer zit... maar dat wij natuurlijk te raden gaan bij dezelfde deskundigen als de overheid vaak. Bijvoorbeeld het COT, waar de overheid veelvuldig gebruik van maakt... ook in de analyses en onderzoeken achteraf bij een calamiteit... wordt bijvoorbeeld vaak geraadpleegd. Met andere woorden, wij maken gebruik van dezelfde deskundigen als diezelfde overheid. Dus waar ligt nou eigenlijk het probleem? Nou, het, het probleem ligt dat je ze echt ook moet linken aan de omstandigheden van eh, de plek en wat er ook daadwerkelijk aan het gebeuren is. Dus bij een crisisteam hoort die deskundigheid ook te zijn en hoort ook die crisiscommunicatie in zijn duiding die deskundigheid mee te nemen. Ja, maar goed, als wij u bellen ten tijde van een brand en zeggen, wie is bij u de deskundige die hier verstand van heeft en die nu aan het werk is, dan heeft die voor ons geen tijd. Dat is één. En twee, die is waarschijnlijk ook heel erg betrokken en weten wij ook niet of die onafhankelijk is, omdat hij misschien zelf ook iets toe te dekken heeft. Mag ik het misschien toch eens met een ander voorbeeld illustreren wat ik bedoel? Ook weer van diezelfde brand. Ik zag op het nos journaal een deskundige meneer van de brandweer die uitlegt dat je vloeistofbranden niet met water moet blussen. Ja. En het framing het beeld wat er uit, uit opreis was: Nou, de army staat er met tuinslangen een enorme brand een beetje verder aan te wakkeren. De echte situatie op die plek op dat moment was... dat echt het hartstikke nodig was om een gebouw wat daarnaast stond... waar enorm veel brandbare spullen in zaten om dat te koelen. Want als dat niet zou gebeuren, dan was het pas echt uit de hand gelopen. Ook weer context en deskundigheid. Ja, en maar het meneer nou Lordanus, als er echt een ramp dreigt... dan hebt u de uh, mogelijkheid als burgemeester om uh, de lokale media... zal ik maar zeggen, te confisceren voor een uh, korte periode... om in ieder geval van overheidswegen waarschuwende boodschappen... de wereld in te sturen. Dus. De, de... Nou ja, kijk, u gaat over het punt, he? want daar gaat het helemaal niet om. Het punt waar het uh, om gaat is, uh, de, alle uh, eerbied voor onze pers en alle eerbied voor uh, alle deskundigheid, professionele crisiscommunicatie in ons land, moet gelet op wat er qua social media en uh, vele andere media enorm aan feiten in de lucht is, meer gaan doen aan expliciete duiding vanuit de omstandigheden van eh, de calamiteit en daar zullen we ons op moeten wapenen en dan zullen we dus ook die milieudeskundigheid bijvoorbeeld zelf ook eh, in het crisisteam moeten hebben en dat moeten dan ook nog mensen zijn die in voldoende mate ook kunnen vertellen en willen vertellen... aan onze burgers welke risico's er zijn. En hoe verder van de ramp je bent, hoe minder je van de context weet... en hoe groter de ramp dan op een gegeven moment in de media ook wordt. Dat is een beetje mijn stelling. Peter als burgemeester van Tilburg. Ik dank u wel. Dank u wel. We worden steeds ouder. We worden steeds gezonder oud. Gezonder? En omdat vergrijzing onze voorzieningen schreeuwend duur maakt... sleutelen we aan de pensioenleeftijd. Dat heeft gewoon met geld te maken. En in een bedrijf zou je zeggen ook met mismanagement. Deze week in Goedemorgen Nederland. De theorie en de weerbarstige praktijk van het lange doorwerken. In de serie Grijs Gebied. Lange doorwerken, dames en heren, is voor de een een gruwel, voor de ander een geschenk uit de hemel. Uitzendbureaus voor 65-plussers spelen daar handig op in, hoort u in deel 4 van Grijsgebied, in de reportage van Marcel Dekker. Het is een bijzondere dag, ja, inderdaad. Het sluit wel een periode af, hè? Ja, wel, na nou 48 jaar, Dat is bijna een half eeuw, uh, ja. Ja, dat is echt een, een raarige Echt wel. <laughs> Eerder deze week nam Adrie van der Broek na 48 jaar werken... zijn beeldsprakelijke plaats achter de geraniums in. Niet dat hij van plan is stil te gaan zitten. Van der Broek heeft namelijk plannen. Heb je er al een idee over? Wat ja, je wil beetje, gaan doen straks uh, maandag als je wakker wordt? Een beetje vrijwilligerswerk, een beetje hier en daar helpen. Een beetje technisch werk verrichten en uh, van alles. Je wil wel gaan aan de slag blijven? Ik wil wel aan de slag blijven, want ineens stoppen, dat, uh, dat, dat is niet goed voor de mens. Maar je zoekt het wel in vrijwilligerswerk, want je zou ook kunnen zeggen... van, nou, ik ga bij een uitzendbureau uh, misschien... Een, uh... Nee, nee, want dan, uh, als je dat gaat doen, dan uh, gaat het ook niet goed. Nee? Want? Nee, ja goed, als je, dan, je hebt een redelijke uitkering. En als je dan uh, bij gaat verdienen, dan moet je toch alles wegbrengen. Dus, uh... Ondanks zijn 62 jaar geen zin meer in een nieuwe baan. Dat was destijds ook het vooruitzicht van Jan Goeiers. Een futter die destijds het werk zat was... maar na een tijdje via een uitzendbureau voor 65-plussers... Toch weer aan de slag ging. Ik uh, begeleid op het ogenblik een huiswerkklas. Dat is in de namiddag. Dus zodra de lessen afgelopen zijn, komen er een aantal leerlingen naar die klas toe. En uh, die gaan huiswerk maken. En ik ga al een beetje controleren. Ja. Hoeveel uren is dat per week dan? Uh, nou, Het is twee uur per dag. Uh, het is maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Dat zijn acht uur per, acht uur per week. Ja. Dat vindt u wel voldoende? Uh, nou, <laughs> ik had graag iets meer, maar ja, het is op het ogenblik niet anders. Nee. Het is, uh, nee. De NASA is hier pas mee opgestart en die willen toch even proberen uh, of dit werkt. Hoe oud bent u? Ik ben 72. En nog steeds aan het werk? Uh, ja, dit, dit soort werk, ik vind het wel leuk om te doen. Het is een. Uh, ja. Ik had graag wel meer uren, maar misschien komt dat wel. Ja, meer ja. uren, omdat u dan ook meer kunt verdienen. Want is het een geldkwestie dat u hier bent? Nou, nee, natuurlijk niet helemaal. Het is ook een kwestie van uh, dat ik het graag doe. Een beetje onder de mensen zijn. En uh, ik heb wel ontdekt, vooral in die eerste periode dat ik hier werk... dat het bijzonder prettig is om toch met de jeugd te werken. Het is af en toe best moeilijk. Maar van de andere kant, ja, je krijgt er wel een hoop dankbaarheid terug. Maar wanneer viel dat kwartje nou bij u? Dat u dacht van, ja, jongens, het is leuk dat reizen en de kleinkinderen ongetwijfeld... maar nu wil ik toch eigenlijk ook wel iets meer? Dat was in 2006. Toen had ik even toch het gevoel om even nog wat anders erbij te hebben. En toen ben ik dus in contact gekomen met het uitzendbureau. En die hebben mij na een bepaalde periode een job aangeboden. Mijn naam is Bert de Gelder... Uh, mijn functie is vestigingsmanager van uitzendbureau 65PLUS in Breda. Dat uh, doe ik sinds vier jaar. En ik heb inmiddels een leeftijd van 50 mogen bereiken. Dus ik kom al wel dichter bij de doelgroep uh, waar we het nu over gaan hebben. Nou, als je uh, echt naar de, de, de werkende uitzendkracht uh, kijkt... Dan, uh, dan zit je, en dat fluctueert natuurlijk een beetje van dag tot dag... maar dan praat je wel over de 1500, 2000 uh, uitzendkrachten die er uh, uh, aan het werk zijn. Het is misschien wel even leuk om dat uh, te vergelijken met een regulier uitzendbureau. Want ja, goed, daar kan je binnenstappen, in de kaartenbakken kijken, je laat er inschrijven en je wordt regelmatig gebeld. Uh, is het zo dat uh, het hier strenger gaat omdat u met een. Ja lastige categorie mensen te maken heeft? Nou, zo zou ik het niet willen zeggen. Het is zeker geen, geen lastigere categorie. Het is een categorie die anders, anders denkt. Elke andere behoefte heeft natuurlijk dan een traditioneel uitzendbureau. De mensen zijn niet afhankelijk van een, van een basisinkomen. Hè, die, uh... ja, ja. Ja. Precies, Maar ik bedoel eigenlijk, de werkgever zou zomaar uh, flink kritisch kunnen zijn... als het om 65-plussers gaat. Zijn misschien wat minder makkelijk in het gereel te brengen... Um... De, de, loopt u tegen dat soort vooroordelen aan als u bij werkgevers, want dat doet u, op bezoek gaat? Dat valt heel erg mee. Uh, uiteraard zijn er, zijn er wel eens kritische uh, woorden of blikken als je het over 65, werkende 65-plussers hebt. Maar over het algemeen is het redelijk geaccepteerd, omdat we gewoon een goede uitleg kunnen geven wat de meerwaarde voor het bedrijf zou kunnen zijn. Het blijft toch eigenlijk een beetje prijsschieten voor de werkgevers als het gaat om oudere werknemers. Ik, ik wil u niet afvallen, absoluut niet. U ziet de gezondheid, volgens mij kunt u uw beroep heel goed uh, doen. Uh, maar ja, blijft het wel een risico of niet? Ja, ik denk als je ouder bent dat het altijd een risico blijft. Van de andere kant breng je natuurlijk wel een hoop bagage mee voor een hoop bedrijven hè, en, uh, die gebruik maken van je kennis. En hebben een arbeidsethiek uh, die gewoon ja. nog enorm hoog ligt. En ik denk dat dat ook voor een aantal werkgevers uh, ja, toch wel belangrijk is. Lange doorwerken, ook al doe je het uiteindelijk niet meer voor het geld, maar voor je sociale contacten. Jaap Willems had na zijn pensionering ook geen zin om in een gat te vallen. Al lag dat in het begin wel op de loer. Ik zat dus morgens in mijn appartement naar buiten kijken. Vielen voor de deur. Mensen gaan naar werk. Ik hoor er niet meer bij. Dat was wel een onthutsende ontdekking. Depressies, drama's en het zelfhulpboek van Jaap Willems. Morgen in het laatste deel van Grijs Gebied. Dat is morgen een nieuwe bijdrage van Marcel Dekker. En vragen en opmerkingen kunt u in de tussentijd mailen naar de KRO... als u daar zin in heeft. Goedemorgen Nederland.kro.nl is het adres. Straks, Zeeland wil een nieuw deltaplan... om banen niet weg te laten stromen. Eerst nu het hier is Henk Spaan. Zo zielig, er is ingebroken bij Yvonne Jaspers... Wat de dieven hebben meegenomen is niet bekend. Eén ding kon de politie wel mededelen. De dieven hebben vijftig dozen met haar kakelbonte servies goed laten staan. Het was al een publiek geheim dat de Grieken na het dansen van de Sertaki... het kakelbonte servies van Yvonne Jaspers niet eens kapot willen gooien. Dat zelfs inbrekers nu hun neus ophalen voor het servies... is een enorme klap voor Jaspers. Haar week was toch al zo slecht... Van de KRO mag ze niet meer optreden bij De Wereld Draait Door. De enige plek waar ze nog mensen ontmoeten met een IQ van boven de tachtig. Dat ze aan tafel zat met de minister en dan dingen mocht zeggen als... Noden vind ik niet hoor en ons moeken ook niet. Op zich is het wel interessant dat de ene publieke omroep de andere iets kan verbieden. Zou dat juridisch eens uitgezocht kunnen worden? Publieke omroep is toch publieke omroep of niet? Dat geld gaat naar één door Henk Hagoort beheerde bankrekening. Die betaalt zowel Yvonne Jaspers als Matthijs van Nieuwkerk. En als Jaspers bij de Werelddraai door reclame maakt... voor haar kakelbonte service dat niemand wil hebben... betaalt de VARA gewoon die boete. De boete gaat naar het commissariaat voor de media, ook een overheidsinstelling. Zo pompen ze het belastinggeld een beetje in de rondte, anders bleef het maar liggen. Yvonne Jaspers schijnt van de KRO te zijn... Weet iemand dat? Ik zweer dat ik niet weet of Marielle Tweebeke van de NCRV... de of van de VARA is. U luistert nu naar Radio 1, maar naar welke omroep? Is Sven Kokkelman protestant, katholiek of socialist? Er zijn heus wel verschillen. Zo weet ik zeker dat Sven Kokkelman en Marielle Tweebeke... een ijzersterke boer zoekt, vrouw zouden kunnen neerzetten. Maar dat willen ze niet... En dat Yvonne Jaspers dolgraag Nieuwsuur zou willen presenteren. Maar dat kan ze niet. Zo zie ik de verzuiling van het moderne publieke bestel. De een kan iets en de ander niet. <lacht> ik spaan morgen het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. 1983, de Maisonettes met Heartache Avenue. Het is 7 minuten voor half 11. U luistert naar de Cairo op Radio 1. Zeeland, dames en heren, loopt leeg. Sinds eind jaren 90 zijn er 20 overheidsdiensten uit Zeeland vertrokken... en daarmee zijn 1600 banen verloren gegaan. En nu dreigt ook nog de Belastingdienst de provincie te verlaten. Tijd voor actie, tijd voor een Delta-plan, vindt statenlid Johan Robbesin van de Partij voor Zeeland. Goedemorgen. Een deltaplan uh, wil je alleen maar als het water je aan de lippen staat. Ja, pre ja precies. precies. Is het, is het ja, zo we erg? Hebben, we hebben gelukkig een deltaplan uh, uh, om ons te beschermen tegen stormvloeden. Ja. Uh, dat werkt dan aan de ene kant, maar aan de andere kant constateren we dat Zeeland leegloopt. En ja. ik vind dat er ook een deltaplan voor moet komen. Ja. Want dat is net zo verschrikkelijk. Voordat we over dat deltaplan gaan praten, eerst even naar die belastingdienst. Waarom gaat de belastingdienst weg uit de provincie? Althans, dreigt dat? Nou, ik heb daar zelf helemaal geen zicht op. Uh, maar het is zo, het is een feit en het heeft allemaal te maken met uh, een, een, een, nieuwe, een nieuwe indeling van de Rijksdiensten. Uh, in, voor, voor Zeeland betekent dat heel concreet als de belastingdiensten, ja nu hangt het aan een zijdraadje. dat blijft nog wat eventjes, maar ik heb er niet veel vertrouwen in dat dat lang gaat duren. Nee. Nou, dat betekent, als die belastingdienst weggaat, dat ook uh, accountants, financiële instellingen enzovoorts volgen. Ja. En dat hebben ze ook al aangekondigd. Dus ja. het is niet zozeer de, ja, het is aan de ene kant dus de constatering dat zoveel rijksdiensten dat die vertrekken, maar de, de, de, ja, de negatieve spin-off, daar, daar gaat mij ook om. ja, Maar goed, het voordeel van Zeeland is, u hebt het meeste aantal zonneuren per jaar. Ja. Het, het, <sluimert> ja, ja, ja. <laughs> het nadeel is, ja, het, is, is het is wel ja. een pokken en het weg. Ook voor, ook voor overheidsdiensten. Ook voor de overheidsdiensten, ja... ja, ja. Kijk, ik, ik, ik bedoel met overheidsdiensten natuurlijk niet alleen de rijksdiensten... maar uh, ook, uh, ook pensioenfondsen, dat zijn wel geen rijksdiensten... maar alles wat te maken heeft met uh, grote dienstverlening. Ja. En uh, uh, dat is de macro-kijk op de zaak. Ja. Uh, het ABP in Heerlen, hoe is dat daar gekomen? Ja. Uh, nou, dat kan, in Zeeland kan dat ook gebeuren. Alleen de lobby is daar niet opgericht. En ik vind dat dat juist een onderdeel moet zijn... ...van zo'n Deltaplan. Goed, dan komen we op de Deltaplan. Hoe ziet dat Deltaplan van u er dan precies uit? Nou, dat weet ik zelf eigenlijk nog niet precies. Oh, nee, d <laughs> dat gaat makkelijk. Nee, nee, nee. Ik heb, uh, ik heb gesignaleerd dat dat noodzakelijk is... ...dat er een actieplan komt. En dat actieplan, dat moet vooral no-nonsense zijn. Het moet actiegericht zijn en dat moet planmatig zijn. Uh, voor mij uh, is uh, twee A4's voldoende. En uh, ik vind dat de tijd van, van, van, van discussies, uh, ik wil daar niet onheerbiedig over doen, maar af en toe noem ik het, noem ik het uh, toch maar uh, uh, het liefste uh, uh, het geneuzel. Uh, dikke rapporten uh, kost kapitalen en ik vind dat we. ...kracht genoeg hebben intern, ik bedoel dan op het provinciehuis en, uh, en provinciale staten... Ja. Om, ...om zelf een actieplan te maken. Dus ja. eerst een, een goede analyse, een overzichtelijke analyse. Ja. En de gevolgen daarvan en dan uh, stevige actiepunten. Nou komt u zelf uit Zeeuws-Vlaanderen. Uh, daar moest de wester tunnel, toch voor meer werkgelegenheid zorgen, dacht ik. Ja, ja. Is dat niet gebeurd dan? Nee nee, nee, nee, nee. Ik heb er zelf natuurlijk veel mee te maken. Want ik uh, reis uh, veelvuldig naar uh, Middelburg... Uh, ja. En uh, nou, dat kost elke keer 5 euro per, uh, per passage. Het is wat. Uh, dus je bent tien euro kwijt heen en weer. En ja. soms is dat twee of drie keer op een dag. Dus dat tikt uh, behoorlijk aan. Zeker. Nou, het heeft, uh, die Westerscheldentunnel heeft ook wat, die, wat, uh, wat uh, de, de dienstverlening betreft. De Rijksdiensten en uh, de Belastingdiensteneuzen is al helemaal uh, uitgekleed. Uh, er rest, rest nog een klein stukje zoals ik zei. En, en dat heeft gewoon andersom gewerkt. Ja. Ook bedrijven. Niet alleen dienstverleners, maar ook productiebedrijven. Die, hebben, die, die, die vonden het toch verstandiger om zich in Midden-Zeeland te vestigen. of uh, zo dicht mogelijk bij West-Brabant. Ja. Dat, dat, dat is gewoon een feit. De West maar ja, die Westerschelde tunnel heeft niet gebracht wat er van verwacht was. Nee, en opvallend is dat uh, datzelfde zelfs Vlaanderen wel interessant blijkt voor de Vlamingen. Want ja, er zijn inmiddels de, de de tientallen de huizen aan die Vlamingen verkocht. <laughs> de Vlamingen die waken over onze polders. en die, die waken over de Westerschelde. En wij zijn zo dom in Zeeland dat we dat allemaal maar laten gebeuren. Uh, ja, maar feit is wel, uh, dat, dat is de andere kant, dat uh, Zees-Vlaanderen op het ogenblik zeer aantrekkelijk is bij de Vlamingen. Vooral jonge gezinnen die met grachten hier woningen kopen op het ogenblik. Uh, met tientallen tegelijk. Ja. Goed, we kennen u nog van het onder onsje met premier Rutte? en Een ja, toerwondje over de ja. Hedwiegetolder. Oh, ik denk, nee toch, hè? Ja. Ja, ja, nee, ja, daar komt u nooit meer vanaf, ben ik bang. Nee, nee, nee nooit Ik vind het wel leuk ergens. Ja. Oh ja? Jawel, jawel. Wat is er precies leuk, hè? Nou ja, heel die, heel die opgeblazen commotie. Ja. Uh, daar heb ik in stilte wel van zitten genieten. Uh, af en toe was het wel knap lastig. Maar ja, kijk, als je, uh, nou, dat is nou één keer het leven van een politicus en dan moet je tegen kunnen. Ja, goed. Maar u, u kent de heer Rutte dus. U hebt ongetwijfeld misschien ook wel zijn nummer. Uh, dus en dan oh. kunt u hem bellen om uh, te gaan pleiten voor dat Deltaplan. Hebt u dat al gedaan of niet? Nee, dat heb ik nog niet gedaan, maar dat doe ik wel. Ja? Wanneer? Uh, dat doe ik. Ja, Zodra dat die, zal, die twee A4'tjes zal, zijn volgeschreven? ...op de loop van de middag of op, op de loop van morgen zijn. Hij zit op maar, een eurotop, hè? dat weet u. Ja, ja. <laughs> maar die brief die kan er maar liggen. Hè? Zo is het. Dus en, u, er gaat in ja, schrijven doe richting ik het door. Dat doe ik constant met Zeefse Zaken. Ik wacht niet tot de provincie zelf actie onderneemt. Als ik vind dat, ja. want het is een beetje op het ogenblik is het, het motto wat uh, Carla Pijs heeft dat in een reactie op de commissaris ik wil, van de koningin. Heeft bij dat u? ook al gezegd: uh, ga maar rustig slapen. En wie heeft dat ooit eens een keer gezegd? Ik dacht Corlijn, hè, ja. In 1936. Nou, zo gaat het hier ook nog. We gaan maar rustig slapen. Eigenlijk is de schade het beste te overzien. Dat zegt uh, onze commissaris van de Koningin zelf, terwijl ze aan de andere kant zegt... we moeten. Ons sterk maken om te voorkomen dat de zaak nog veel verder afkalft. En dan zegt ze: alles overziende hebben we het in Zeeland niet slecht gedaan. Nou, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Goed. En ik ben ook niet van plan om dan maar rustig te gaan slapen. Johan Robbersin van de Partij voor Zeeland, ik dank u wel. Graag gedaan. Dag. Dag. Einde van deze uitzending, want het is bijna half elf. Tijd nu voor lijn 1. Terwijl ik u nog zeg dat u de informatie van deze uitzending kunt terugvinden op KRO.nl. Uh, naida in Amsterdam, geloof ik. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Sven. Inderdaad, in Amsterdam. En het lijkt wel alsof het altijd regent als we in Amsterdam zijn. Ook nu weer. Nou Sven, je zou denken dat als je organisatie... onder verscherpt toezicht staat van het ministerie van Volksgezondheid... dat je dan bescheiden opstelt. In ieder geval zolang je zaken nog niet op orde hebt, zou ik denken. Maar bij Oxira Groep, die meerdere verzorgingstehuizen heeft in Amsterdam... denken ze daar anders over. Ja, en waarom Rob van Dam vindt dat ouderen in verpleeghuizen te hoge eisen stellen... Dat hoort u straks na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Oud-premier Schotten van Curaçao heeft aangifte gedaan van afpersing. De zaak houdt verband met een dodelijk verkeersongeluk. waarbij hij begin 2005 was betrokken. In de media doen berichten de ronde dat Schotten destijds ten onrechte niet werd vervolgd. In Syrië worden zo'n 28.000 burgers vermist. Dat zeggen mensenrechtengroepen en advocaten die actief zijn in Syrië. Volgens hen worden Syrische mannen, vrouwen en kinderen... van straat geplukt en onder bedreiging weggevoerd. Klokkenluider Posmus van het VUMC... spant een kort geding aan tegen het ziekenhuis. Hij eist dat hij terug kan komen als afdelingshoofd. De Longarts Posmus trok aan de bel over de slechte patiëntveiligheid in het VUMC... en werd vervolgens op non-actief gesteld. En de werkloosheid is vorige maand opnieuw gestegen, meldt het CBS. 519.000 mensen zitten zonder werk. Dat is 6,6 van de beroepsbevolking. Het vertrouwen van de consumenten in de economie en de eigen financiën is licht gedaald. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Rond Amsterdam zien we nog een paar restanten van de ochtendspits. Op de A8 vanuit Zaanstad voor knopend Koenplein, 3 kilometer. A9, Alkmaar richting Amstelveen, bij knopend Raasdorp, 3. De A20 naar Gouda is een ongeluk gebeurd. Bij nieuwe kerk aan de IJssel twee kilometer file. Daardoor de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Breda... tussen Noorderloos en Knopend-Gorkum drie kilometer... staat er een auto in brand. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. En de N14 Leidschendam richting Den Haag staat vast... tussen de aansluiting met de A4 en de afritvoorschoten twee kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Naida Orangef. Een fatsoenlijke boterham, een goed bed, een verpleegster die komt helpen, schoon ondergoed... en minstens een paar keer kunnen douchen in de week. Ja, meer vragen ouderen in verzorgingstehuizen niet. En ze betalen ook een flinke prijs voor deze zorg. Ja, en wat schetst mijn verbazing deze week? In een column die geschreven is door de voorzitter van de OSIRA Groep in Amsterdam... schrijft de voorzitter Rob van Dam dat het maken van zorgafspraken lastig is... met al die veel eisende ouderen van tegenwoordig. Ouderen dienen hun gebreken te accepteren en moeten ophouden met hun onrealistische eisen. Ja, en dat beste luisteraars zegt de bestuursvoorzitter van de organisatie... de Ossira Groep in Amsterdam, die zijn eigen verzorgingstehuizen de boel niet op orde heeft. Vandaag praat ik over de zogenaamde veel eisende ouderen en aan u luisteraar de vraag. Eisen onze ouderen in de verpleeghuizen inderdaad te veel? Bel 0800 1121 of mail naar lijn1 apenstaartje ntr.nl En Twitter kan natuurlijk ook lijn1. Dit is lijn1. Sniffing glue help the, Don't just put them in the home. u hoorde pulp met help die agent. ja en dat helpen van ouders is niet altijd makkelijk in de praktijk blijkt maar weer eens bij mij in de bus Rob van Dam welkom goedemorgen goedemorgen meerdere locaties van Osira die hebben onder toezicht, want ik zei net zijn, maar het is eigenlijk hebben onder toezicht gestaan van de inspectie van de gezondheidszorg in 2011. Ja, en inmiddels heeft u een aanwijzing gekregen van die inspectie waarin wordt gesteld dat, ik noem ze even op, de medicijnverstrekking niet veilig is. De huisvesting niet in orde is, de zorgdossiers niet volledig. En dat de cliënten zich niet vrij voelen om te klagen over de zorg. En de advocabo die spant volgende week een kort geding aan tegen Osira. Omdat er te weinig gekwalificeerd personeel rondloopt. Ja, dat is een waslijst zou ik zeggen. En dan begint u meneer Van Dam over de ouderen die onrealistische eisen hebben. Ja, ik heb vooral erkenning gevraagd voor de medewerkers die in de ouderenzorg werken. Het goede nieuws wat veel te weinig aandacht krijgt is dat de meeste ouderen in Nederland heel lang gezond blijven en in de thuissituatie blijven wonen. En dat dus de meeste zorg nu in de thuissituatie wordt geboden. Dat is een grote verworvenheid van de zorg, waar ik vind in de media veel te weinig aandacht voor wordt gegeven. En ook als bedrijf zijn we met name in die thuiszorg nu aan het inv investeren. We hebben een fantastische verandermanager in huis gehaald die nu met pilotteams zorgt ja. dat we veel meer mensen in de thuissituatie kunnen verzorgen. Ik heb uw column gelezen ja. en toch, ik heb hem gelezen en ik lees dat dan en denk: nou ja, voor de rest ken ik hoe hier en niet. En ik lees dat het eerste wat bij mij blijft hangen is toch dat u eigenlijk vooral uithaalt naar de ouderen zelf. Nee, dat dan heeft u mijn column niet goed gelezen. Ik heb namelijk dus eerst erkenning gevraagd dat we goede resultaten hebben gehaald. De gevolgen daarvan zijn dat de ouderen die naar een intramurale, naar een verpleeghuis gaan... die gaan pas in de allerlaatste fase naar een verpleeghuis. Dat betekent dat de zorg in verpleeghuizen heel erg veel zwaarder is geworden. Ja. Medewerkers in die huizen moeten enorm hun best doen om in die fase goede zorg te leveren. Ik heb in de column gezet... dat de meeste, ook zelfs van die intramurale mensen... Mm -hmm. uh, hun lot heel goed begrijpen... en dat er goede afspraken mee ja. te maken valt. Maar sommige vinden eigenlijk dat ze recht hebben op een gezonde oude dag. En na de 85, want u moet zich voorstellen... mensen komen pas na de 85 gemiddeld in de intramurale zorg. Mm -hmm. Hebben dan al heel veel functieverlies. Hebben dus heel veel hulp nodig En een, aantal, een klein aantal van kan dat moeilijk accepteren en ja. die vragen dan te hebben veel nou van medewerkers. Zijn. En dat betekent dat de medewerkers niet de erkenning krijgen... voor hun geweldige inzet die zij en hebben En voor die medewerkers komt u op in de column. Aan de telefoon hangt hoogleraar oudere geneeskunde van de VU... de Vrije Universiteit, Kees Hertog. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de column van Rob van Dam? Ja, wat vind ik van die column... Ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk een hele moedige uitspraak die hij doet. En ik mm -hmm. vind het dat hij zich daar kwetsbaar mee opstelt. Zeker voor iemand die eigenlijk zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de zorg. Een organisatie waarvan we allemaal weten dat hij veel onder druk heeft. Ja. Maar ik denk toch mm -hmm. dat hij een punt heeft. En uh, dat punt is eigenlijk dat er geen één op één relatie is tussen kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg. En we kunnen nog zoveel geld in de zorg pompen. Yeah. Dat mag trouwens best een beetje bij. Maar daar worden mensen niet vanzelf gelukkig van of meer tevreden met hun leven. Ja. En ik denk wat de, dat wat hij benoemt, en dat is iets wat ik ook vanuit de praktijk herken, uh, heeft ook te maken met uh, ja, de plaats die wij toe willen wijzen aan een ouderdom in afhankelijkheid en aan de acceptatieproblemen die mensen kunnen hebben met afhankelijkheid. Mm -hmm. We leven in een samenleving waarin alles maakbaar moet zijn. Ja. En waarin jong en vitaal de norm zijn en dan is het niet makkelijk om uh, afhankelijk te worden. En met meer zorg lossen we die afhankelijkheid niet op. Ja. Ik denk wel dat er we twee kanten aan zitten. Enerzijds uh, denk ik dat het verantwoordelijkheid van ons alle is... als ouder wordende mensen... om ons verantwoord op die uh, afhankelijkheid voor te bereiden. Ja. Maar ik denk dat het ook zo is... en dat is waarop Van Dam de vinger op legt... dat wij meer professionaliteit in die zorg nodig hebben... om mensen daarin te ondersteunen. Ja. En het is gedeeltelijk een andere professionaliteit dan we nu hebben... Want het gaat er niet alleen maar om dat we mensen wassen, kleden helpen en in hun stoel zetten. Helder. Nee, dat, is, dat is schale zorg. Helder. Laatste vraag voor u, uh, meneer Hertog. Maar wat als, wat u zegt is helder, en daar kan ik me ook wel in vinden, maar wat als je je eigen zaakjes niet op orde hebt, zoals bij Osira het geval is, kun je dan zo uithalen? Wat vindt u daarvan? Ja, daar begon ik echt mee te zeggen. Uh, ik, ik vind het toch moedig dat je je dan best bij die op te stellen. Maar ik vind dat we dat ja? dan toch moeten voeren. Maar Vind. Ja, en ik moet zeggen, ik, ik heb zelf ook boter op mijn hoofd. Want ik werk in een instelling die ook onder beschermd toezicht staat. <laughs> ja. Ook heel moedig dat u dat nog even zegt. Dank u ja. wel. Bedankt. Succes met uw uitzending. Dank u wel. In de bus Renske leidt de Tweede Kamerlid voor de SP. Goedemorgen Renske. Je ziet eruit alsof je helemaal verregend bent. Nee, nee, nee hoor. Ik uh, ben keurig met de auto gekomen, dus dat valt mee. Het is gewoon je ochtendlook. Nou, zo is het. <laughs> Renske, zie de wat mensen vind... thuis niet, hè? <laughs> nee, maar, nou, we hebben hier een webcam, dus we oh, kunnen jee. het zien. Renske, wat, uh, wat vind jij van deze column? Ik heb eigenlijk maar één vraag daarbij. En dat is, wat is dan een onrealistische eis die mensen stellen? Kijk, ik um, ken heel veel mensen die werken bij Ossira. Ik ken heel veel mensen die wonen bij Ossira, die zorg krijgen via Ossira. En um, dat, dat zijn niet altijd fraaie verhalen um, over niet genoeg tijd hebben... om kwaliteit van zorg te bieden. Om uh, nou ja, het me niet vragen van uh, wat extra's, omdat je ziet dat het personeel het zo druk heeft. En als ik dan die column lees, dan is mijn vraag eigenlijk aan meneer Van Dam. Wat is dan zo'n onrealistische eis? Meneer Van Dam, geef ik graag antwoord op. Uh, er zijn, de meeste cliënten zijn heel erg tevreden met de zorg uh, die zij krijgen. En dat heeft ook mee te maken dat zij snappen dat uh, het geluk niet van onze zorg afhankelijk is. De eis is eigenlijk dat mensen van ons verwachten dat we ze gelukkig maken. Daarvoor willen ze veel aandacht van de medewerkers. En die medewerkers zullen nooit genoeg tijd hebben om die aandacht te geven. En dat is dus, daar vraag ik erkenning voor. Dat wij wel goede zorg kunnen leveren. Daar zijn we flink mee bezig. We hebben enorme vooruitgang geboekt. Dat weet u ook. We hebben ook daar erkenning voor gekregen. We hebben nog een tweetal locaties in een oud gebouw. We gaan ook heel veel van die locaties sluiten. Omdat we ook vinden dat mensen in een andere situatie moeten worden verzorgd. Daar zijn we flink mee bezig. Mensken? Maar gelukkig maken kunnen we mensen niet. Ja, maar kijk, Osira staat voor een forse uitdaging. Grote zorg. Veel locaties, oud, uh, oude huisvesting, inderdaad een probleem met de arbeidsmarkt. Ik snap dat dat allemaal heel fors is. Alleen ik snap niet mm -hmm. dat, dat een zorgbestuurder uh, niet al zijn energie zet op goed... Uh, beleid voor personeel, goede contracten, uh, een plezierige plek... en het gesprek aangaan als mensen ongelukkig zijn. Want ik denk dat het heel moeilijk is als je in een verpleeghuis komt... of misschien als je familie in een verpleeghuis komt... als je niet meer die regie of je eigen leven hebt. Maar wat erbij hoort is dat er dus ook tijd is om daar aandacht aan te geven. En ik denk dat juist die arm om de schouder... even uh, met iemand kunnen zitten, aandacht voor levensvragen... dat dat niet iets is om te veel, te veel gevraagd is... maar wat gewoon inherent bij verpleeghuiszorg hoort. En ik vind het eigenlijk niet kunnen dat op het moment wanneer je zo onder vuur ligt als zorginstelling... Ja. om dan de discussie te openen. Wij zijn eigenlijk niet voor de kwaliteit uh, van, van de zorg... maar voor de kwaliteit van leven. Ik vind het eigenlijk een beetje een schijndiscussie. Schijndiscussie, meneer Van Dam. Nee, ben ik het beslist niet met u eens. U moet zich voorstellen dat ik juist erkenning vraag voor medewerkers. Uiteindelijk zijn die medewerkers... Maar die medewerkers, meneer Van Dam, die, die zeggen mij... ik ga huilend naar huis als ik het dat heb Dat zijn gewerkt, sommige medewerkers. Omdat ik mensen niet op tijd naar het toilet kan brengen. Omdat ja. ik moet kiezen tussen twee kwaden... En ik vind dat het dan een rare manier is om het op te nemen voor de medewerkers. Om de cliënten in een kwaad daglicht te zetten. En ik snap heel goed dat het discussieproces. Ik zet goed dat is dat de cliënten ondervoerd. niet in een kwaad daglicht. Ik heb in deze column aangegeven dat de meeste cliënten een reële verwachting hebben. Dat we daar goede afspraken mee maken. Dat we in de meeste locaties nu ook hele goede zorg leveren. We hebben locaties waar we zelfs in de landelijke top zitten. Daar wordt ook geen erkenning aan gegeven. En ik wil uiteindelijk medewerkers aan onze organisatie binden. En daarmee moet ik ze erkenning geven dat zij soms niet heus worden bejegend. Dat is een klein gedeelte, maar dat heeft in de pers onevenredig veel aandacht gekregen en ik heb die medewerker nodig. Dus ik doe dat juist om die medewerker te motiveren en erkenning te geven dat ze hun stinkende best doen om die cliënt tevreden te stellen. En ik heb een cliënt meegenomen. Ik vind het belangrijk dat het cliëntperspectief ook te verwoorden. We komen uh, straks bij uw cliënt. Ik ga eerst even naar de beller die al uh, hangt. Mevrouw Staal, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zegt u het maar. Nou, ik vind de ouderen in het verzorgingshuis in Amsterdam helemaal niet zoveel eind um, Integendeel, ze moeten vaak genoegen nemen met een slechte kwaliteit van leven, slecht eten, uren wachten op zorging. Het zijn de basisbehoeften die dan onvoldoende worden aangeboden eigenlijk. Mm -hmm. En uh, als ze klachten hebben, dan worden ze vaak monddood gemaakt en dat ze blij mogen zijn dat er nog zorg is. Uh, klachten worden niet in behandeling genomen. En hoe weet u dat? Want werkt u in de nee, zorg? of heeft u iemand? Nee, ik werk niet in de zorg, maar mijn moeder heeft uh, afgelopen winter ruim vijf maanden in een ah. verzorgingshuis gezeten. En twee van tanden... Osira? Uh, niet van Osira, van een andere groep. Uh, mijn tante zat wel in, de, in een huis van de Osira groep en daar ben ik op een keer op bezoek geweest. En ja. daar was het dan wel iets schoner, maar eigenlijk is het in al die huizen hetzelfde laten. Een pak elke middag André Rieu. Dat was bij mijn tante dan wat hij een hekel aan heeft en verder is er heel weinig gedaan gewoon. Mensen hebben te weinig afleiding, ja? ja en er wordt weinig naar ze geluisterd. Maar dat is dus, ja. u zegt niet alleen bij ons en eigenlijk is het een algemeen probleem in verzorgingshuizen. Kun je dat zo nou, stellen? En vooral in de regio Amsterdam. Vooral in de regio Amsterdam? Ja. Ja. Ja, okay. buiten Amsterdam vind ik de huizen wel wat beter en er zijn uitzonderingen. In Amsterdam zijn ook een ja. aantal goede huizen. En, en maar ik kom er veelvuldig op bezoek en ja, je geeft je ogen goed de kost. Heel goed. Mijn moeder zat vijf jaar geleden tijdelijk ook in een huis van Osira ja. met een nieuwe knie. En, ik was daar helemaal tergend. En is uw moeder zet, nu weer thuis? Kan het worden. Mijn moeder woont hier zelfstandig. Ze is 90 jaar. En ze is heel blij dat ze als het ware is. Nou. nou, ze is gewoon ontslagen. Ze komt weer naar huis. <laughs> maar ze heeft daar wel voor moeten vechten. Heel ja. goed. Nou, ik wens Om, haar veel haar gezondheid en hopelijk mag ze lang nog zelfstandig wonen. Dank u wel, mevrouw Dank u Stel. Wel. Ja, hoor. Aan de telefoon hangt ook meneer Westerhof. Goedemorgen, zegt u het maar. Goedemorgen, uh, Naida. Um, hey. Ja, ik de Westerhof uit, uh, uit het oosten van de Frans ja, ik ik, ja, ik verbaas me eigenlijk een beetje over de zorgdirecteur, eh, dat hij zo'n eh, grote de broek onttrekt waar hij zelf onder toezicht staat. Dat kan best moedig zijn, maar misschien moet hij zijn energie tappen richten op zijn eigen huis. Ik, ik werk op een zorgboerderij, daar komen ook heel veel ouderen. En als ik dan zie, als ze naar, uiteindelijk naar het verpleeghuis zouden moeten, dan zouden ze nog een tijdje bij ons dagpestering kunnen krijgen. Maar dat is niet mogelijk, of men wil het niet. En als ik dan eh, de, het belang van de cliënt voor het opstel, mm -hmm. ja dan zou een verzorgingshuis, een directeur daarvan zich uh, met hand tand hand moeten zetten dat iemand uh, daar de dagbestering krijgt en niet bijvoorbeeld op een zware boerderij. Dan moet hij even met het busje erheen en, en en weer opgehaald worden, maar goed, dat ja. zullen de kosten niet zijn. Dan is dat welzijn van die mevrouw meneer een stuk beter, hebben ze er ook minder zorg aan ja. en overdag ook minder werk aan en ze zijn nog veel tevredener. En de meneer zou toch eens moeten nadenken, stel je voordat ik in zo'n positie zat. Hoe zou ik behandeld willen worden? En dat is een En dat vraag. doen uh, de mensen het niet. Maar ik zou wel even zeggen, dat zegt hij, daar ben ik daar wel met hem eens. Het ligt niet aan het personeel, die zijn hun gewicht in goud waard. Oké, okay, dank u wel. Ligt, ja, meneer Rob van Dam, als u oud wordt, zou u bij, u, uh, bij uzelf bij Osira in het verzorgingshuis willen liggen? Uh, Zoals het er nu is? Ik vraag erkenning dat niemand dat wil. Iedereen wil in de thuissituatie. en wil uh, zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Dat is wat iedereen wil. Vervolgens hebben wij een aantal huizen waar ik denk. als het moet, zou ik daar uitstekend kunnen wonen. Vooral ook omdat we daar ja. enorm aandachtvol personeel hebben. en de nadruk leggen op activiteiten voor bewoners. dat we uiteindelijk hun kwaliteit van leven zo ja. hoog mogelijk. Maar Want ik denk dat dat het belangrijkste u, is. Die bewoners van u die durven er vaak niks te zeggen. Dat is een probleem. Een probleem dat geconstateerd is... En u bent geadviseerd om daar wat aan te doen. Daar zijn we ook mee bezig. De inspectie vindt ook dat we goed bezig zijn. Maar we hebben als nog ik twee als cliënt locaties. deze column zou lezen, zou ik al helemaal niet meer durven om ooit nog mijn mond erop te trekken. Ik heb een cliënt meegenomen om te laten zien dat de cliënten wel degelijk mondig zijn en dat we heel veel tevreden cliënten hebben. En dat ze ook aangeven dat er sinds ik aan het werk ben ook juist dingen zou verbeterd ja. zijn. En dat het gesprek. Dan dan met het wordt soort wel eens niet eens. Ik kan natuurlijk nu naar uw cliënt toe. Maar er wordt het dan een wel eens niet eens. U komt met een cliënt die het niet zegt. Die, die zegt het is hartstikke goed. En dan komen wij met een cliënt die zegt het is maar niet dat, goed. Dat vind ik heel, van de pers. Nee, ik, wil, nee, ik wil even zeggen, u kunt altijd bij ons, we hebben 10.000 cliënten. Er is iedere dag wel iets wat fout gaat. Als dat u aandacht heeft, hebben we iedere dag nergens. nieuws. Ja. Al die andere cliënten waar we heel hard voor werken, die komen dan niet in nieuws. Ja. En dat vind ik het onredelijke van de aandacht voor het de dagelijkse Lenske. werk van zoveel mensen. Kijk, ik denk dat uh, uh, niemand het dagelijkse werk van heel veel mensen uh, tekort doet. Op het moment dat je deze discussie zou draaien en zou zeggen... wat kunnen wij ouderen bieden en wat komen ze... Tekort. en wat ja. moeten we daar met z'n allen aan doen. En eigenlijk zou ik dat signaal verwachten van een zorginstelling... van een directeur, bestuurder van een grote... Toonaangevende zorginstelling in Nederland. En dat u op dit moment onder vuur ligt, omdat het, de, de, de situatie. Nou ja, de afgelopen jaren uit de klauwen is gelopen. En dat u daar hard aan werkt met het personeel. Dat doet eigenlijk, die column doet er eigenlijk afbreuk aan. Met die discussie, de discussie, niet met u de eens. discussie over de oude dag. Het thuis blijven wonen. Uh, wat kun je wel nie, uh, niet verwachten? Hoe moeilijk is het voor uh, uh, familieleden, voor kinderen om te zien dat je ouders achteruitgaan en niet meer zelfredzaam zijn, dat zijn allemaal wezenlijke dingen die we moeten bespreken. Maar niet vanuit een tegenstelling, Maar ja. volgens mij met hoe gaan we dat samen doen. En, hier... en daar heb ik in mijn column aan voor gevraagd. Ik heb gevraagd, ik... de oplossing is namelijk dat je dan moet gaan kijken naar kwaliteit van leven. Je moet ja, soms accepteren zegt, dat er risico's u, u zijn. En zegt... je moet zorgen dat die mensen een prettige dag hebben. We hebben ook meneer Bekkers hier, die heeft daar ook enorm veel erkenning voor gekregen. Dus ik geef ook in de column aan waar we dan de oplossing zoeken. En hoe we deze ouderen uiteindelijk een beter leven kunnen gunnen. Mensen, maar u zegt dat u de column heeft geschreven als steun in de rug voor het personeel dat zo hun best doet. Ik zou zeggen, uh, uh, geef personeel dan de steun in de rug door extra handen aan bed. We Daar hebben zijn we ook ijverig mee bezig. We hebben en enorm veel mensen aan het werven en heel veel aan het opleiden en we hebben een grote voortgang geboekt. Daar vraag ik ook erkenning voor. Ja, u krijgt die erkenning, maar weet u, laten we ook wel wezen. Inspectie van de, voor de ja. gezondheidszorg, die heeft komt gewoon met een lijst. En, en dat lijstje, er zijn inderdaad zaken, maar ook de inspectie heeft alweer aangegeven dat we ook in dat huis weer goed bezig zijn. Oké, okay, dus u bent op de goede weg. Absoluut. Ik ga even naar Albert Huizeling, die stuurt een mail en die zegt: onzin, deze mensen die Nederland hebben opgebouwd, hebben meer aanbod nodig en betere zorg Den Haag is aan zet. In plaats van geld over de balk te gooien richting Europa. Nou, laten we Europa even buiten beschouwen. Maar Den Haag is aan zet, Renske. Nou, ik ben het uh, daar wel mee eens. Uh, ik, uh, er zijn extra gelden vrijgemaakt voor meer mensen aan, uh, aan, uh, aan het bed. Zoals dat is gezegd, gezegd, handen aan het bed. Maar misschien moet je gewoon zeggen meer ogen en oren en armen. Uh, ook om, om iemand uh, schouder heen te leggen. En wat we weten is dat het niet helemaal wordt ingezet voor uh, extra mensen of voor die scholing. We krijgen daar heel moeilijk de vinger achter. En ik heb voorgesteld in de Tweede Kamer. En er lijkt erop dat er ook steun voor is om een uitgebreid onderzoek te doen... door de Algemene Rekenkamer waar dat geld nou is gebleven. Ja. Want ook bij deze instelling, hebben we laatst in een ander medium gezien... Uh, wordt het geld wat extra aan de voorhanden is gekregen... Mm -hmm. nog niet op de begroting gezet. En dat zijn wel zaken waarvan ik schrik als ik zie uh, hoe zeer je onder ja. vuur ligt... en hoe hard je moet werken om het, uh, de zorg beter te krijgen. Ja. Dan ben ik blij dat ik nu de kans krijg om daar wat van te zeggen. Want wij hebben inderdaad extra middelen voor handen aan bed waar ik heel blij mee ben. Het is heel moeilijk om in Amsterdam daar de juiste mensen voor te vinden. Wij zijn... Erg veel mensen nu aan het opleiden van dat geld. Dus ik denk dat dat geld erg goed besteed wordt. We zijn nog steeds aan het werven voor dat geld. Maar ik vraag dan wel aandacht. We krijgen er dit jaar bij. We hebben voor volgend jaar weer een tariefskorting van 2%. Dus de miljoenen die we er dit jaar hebben bijgekregen... gaan we er ja. volgend jaar net zo hard weer af. Dus we hebben voor volgend jaar eh, uiteindelijk weer een tariefskorting. En die wordt ja. toegepast voor de grote steden... omdat wij een bepaald niveau niet kunnen halen. We hebben nu laten zien via een landelijk onderzoek dat alle grote steden het probleem hebben... en allemaal dat geld weer moeten missen. Maar Daar zou ik dan graag... Schrijf daar nou eens een column over. En kom daarmee naar ons en de Kamer. En daar ben ik mee bezig. Activeer ik Activeer heb... uw, uw brancheorganisatie actisch. Om dan te zeggen, van, van dit, dit gaat niet op deze manier. En let eens op die grote stedenproblematiek. Want mijn steun heeft u. Maar... Het is lastiger in de grote steden. Omdat het gaat over, uh, men, over, ik over heb gewoon persoon... een lastigere situatie om de zorg te organiseren. Ja. Minder mensen beschikbaar op de arbeidsmarkt. Ik zou u direct steunen. Maar schrijf dat dan in zo'n column. Ik schrijf heel veel. Ik heb als persoon juist heel veel moeite gedaan. De, een aantal jaren hebben de zorg in het van de grote steden niet mee willen doen met dat onderzoek. Omdat ze toch al wisten van dan kom ik er slecht uit. Ik heb gezegd laten we dan allemaal meedoen. Dus ik heb ja. juist als persoon enorme ingezet. En dat heeft tot effect gehad dat we nu mee en dat we kunnen aantonen. Dat inderdaad de grote steden problemen zo zijn zoals ze zijn. En dat we als Osira nu niet slechter scoren dan de anderen. Ik ga weer naar de telefoon. Want aan de telefoon hangt Rita. Goedemorgen. Rita, u heeft ervaring met de Osira. Ben ik uh, nu aan de beurt? Ja hoor, u bent aan de beurt. Vertel maar. Uh, ja, um, nou ik heb uh, ervaring met OSIRA buiten de instelling. Want ik heb om hulp gevraagd bij OSIRA groep. Ik kreeg een, uh, een, een, het was heel verwarrend of ik wel of niet, met wie ik wel of niet sprak. Het duurde altijd heel lang. Vervolgens kreeg ik, um, na heel veel zeuren, kreeg ik dan een, een, uh, de voorwaarden. Maar de voorwaarden waren niet compleet. Ik zeg, waar moet ik voor tekenen? Nou tekent u het maar en daarna kunt u de voorwaarden wel lezen. Ja. Ik heb dus nooit hulp gekregen omdat ze gewoon de voorwaarden niet op orde ha hadden. Ja. En miste gewoon 18 pagina's Er werd steeds verwezen naar een bepaald artikel. Maar ik zeg, waar staat ja. dat artikel? Dat hadden ze niet. Wat ik heb u zelf als... ook hulp. Uh, Mist u het persoonlijk contact? Had die ooit in een, in een, in een verzorgingstehuis heeft ja. gezeten. En dat was niet de oceaan, Rita? maar het was echt huilen met het bed op. Rita? Er werd gewoon niet verzorgd. Maar <lacht> Rita? ik begrijp dat het komt dat te weinig geld is. Rita? Er is gewoon te weinig geld, er Volgens gewoon... mij kun je mij niet horen, want ik probeer je een vraag te stellen. Namelijk ja, om het even helder te maken. Ja. Wat ik je hoor zeggen, en corrigeer me als ik het niet goed heb... wat je mist is persoonlijk contact. Er is te weinig persoonlijk contact... Je wordt van hot naar her gestuurd als je een vraag hebt. Ja. En uh, om te beginnen, het begin van de zorg gaat al fout. Omdat de voorwaarden niet kloppen. Je moet okay. tekenen voor iets ja. waarvoor je niet weet waarvoor je tekent. Dank je wel, Rita. Dank je wel. Meneer Van Dam, u heeft iemand meegenomen die wel tevreden is. Vertel, kort graag. Nou ja, wel tevreden. U uh, Laat ik beginnen om te zeggen dat ik 84 ben. Dus ik heb het over mijn generatie. Ja. En ik ken de generatie voor mij, van mijn grootouders uit de Routestraat. Die met z'n achten op één rij lagen. Ja. En aan de overkant stonden ook acht bedden, lagen zestien in die zaal. Is uw generatie te veel eisend? Ja, ik, en ik wil daar maar mee aangeven dat er gigantisch veel verbeterd en veranderd okay. is voor ouderen. Ja. Ouderen moeten niet alleen klagen, maar ook die positieve ontwikkeling Precies. zien. Dank u wel. Wat ik alleen wil zeggen, naar de politiek toe, ja. besteed nou ook aandacht aan de ouderen die nog zelfstandig thuis wonen. Want ik Belangrijk. wil niet in een thuis wonen. Ik wil zelfstandig thuis wonen en de zorg in mijn wijk krijgen. En daar ontbreekt het aan, vooral ook in Amsterdam. Dank u wel. Er zijn Helder punt. honderden ouderen Helder punt. die eenzaam en alleen boven wonen en ja. de deur niet meer Ik moet meer door, uitkomen. dank u wel. Dank u wel. In de bus zit ook Hans Becker. U bent het voorbeeld hoe je cliënten wel gelukkig kunt maken. Want u was lange tijd bestuursvoorzitter van stichting Humanitas. En Humanitas staat er bekend om dat zij een manier hadden... dankzij u ook, om de cliënten wel gelukkig te maken. Nou, dat wat in was uw geheim? In ieder geval hebben we het geprobeerd. Hè? Ik heb er een hele een rij boeken over geschreven. Ze liggen voor je neus. Het uh, is natuurlijk een moeilijk probleem. Nederland is dubbel aan het vergrijzen. Ja. Dat wil zeggen steeds meer oudjes met steeds zwaardere uh, problemen. En steeds minder jongeren. He, dat loopt een beetje vast. En wat is nou de oplossing? Nou, we, ik heb de, de gelukstheorie ontwikkeld. Die, die kwaliteit van de zorg, dat is maar een onderdeel van geluk. Mhm. He, uh, de zorg is eigenlijk cure and care. Afsop, voederen... Het hok schoonmaken. Ja. Uh, uh, uh, er valt eigenlijk niks te cureren. Niet aan Alzheimer, uh, artrozes, uh, Parkinson. Dus dat kan je eigenlijk vergeten. moet dus je natuurlijk wel verzorgen. wat aan doen. Maar dat is niet genoeg voor nee. dat menselijk geluk. Dus ik heb gekeken hoe kan je mensen nou gelukkig maken. En in er het zit... kort mag je dat zeggen wat ja. u in al die prachtige boeken heeft geschreven. Juist. Hoe maken nou, we mensen gelukkig? Zit er zitten twee kanten aan menselijk geluk. Eén, de mens wil nog de baas zijn over zijn eigen leven. Ook als die kreupel is, zelfs als die dement is. Dus daar heb ik de ja-cultuur voor ontwikkeld. Begin nou met ja. En dan kunnen we ja. nog wel eens kijken of het niet kan. Maar je mag niet met nee beginnen. Oh, dat is He, en een de mooie. tweede kant van menselijk geluk is de mensen kunnen kudde die wil bij een groep horen. En de eenzaamheid, waar meneer het ook net over had, dat is echt een van de grootste problemen. En hoe kan je die eenzaamheid? Nou, de, nou te werk, te, te lijf. En dat is het bruisend maken. He, dingen te geven om over te praten. Een herinneringsmuseum bijvoorbeeld, waar ze over oude spullen kunnen praten. Over een lekker restaurant waar je over de, de, de, de Lamsgoten. Lette horttuin, zou ik zelf zo dol op bent, <laughs> kan praten hè? en en en, en, en, en beelden tuinen en parken en activiteiten hè, hè, maar, maar en daar moet. Maar dat kost hele... ook allemaal geld. Uh, ja, maar het, het, het spaart ook geld. Want als jij de mensen gelukkig maakt. Gaan ze niet zeuren over die zere knie die niet te repareren is. Mm -hmm. En dat doen ze eigenlijk als een kreet om aandacht. Dat is niet iets om kwaad over te zijn. Maar je moet eigenlijk zorgen dat ze met de hond of de kat bezig zijn. Of dronken zitten aan de bar. Of met z'n allen een, een excursie bezig zijn. Moet je er even uh, ergens anders aan ze denken? Ze mogen van mij zelfs een hele comité om de directie te attackeren. Dat er niet iets <laughs> goed is. Uh, klacht is gratis advies zoals je weet. Uh, en dan... Dat is mooi. Klacht is gratis advies, ja, is... meneer Van Dam. Dat, zo zie ik dat ook. Ik herken de uh, mening van meneer Bekkers heel erg. Wij zijn ook vooral ook met welzijnsactiviteiten bezig. Ook in de huis is dat namelijk, leeft het meeste op. Daar zijn de bewoners aan toe aan een prettige dag, zodat ze ook die aandacht aan elkaar kunnen geven. Want ik denk dat we ook de mogelijkheden van de ouderen veel te weinig benutten. Als ze elkaar aandacht geven en een leuke gemeenschap yes. vormen, dan heb je uiteindelijk een ja. betere Hans kwaliteit Becker, van leven. Hans je nog meer tips voor meneer nou, Van Dam? Ja, en, maar daar is het wel mee eens. Hoor. Ik, ik ken hem wel een beetje. He, maar dus dat zo'n organisatie met zijn gebouwen een middelpunt van de wijk moet worden. Niet een misère-eiland, zoals mijn vader het altijd noemde... Ja. maar een, een bruisend uh, uh, plaats, overdekte dorpsplein in de wijk... Hè, met cultuur Oudere en deel dingen, van de samenleving. Hè, waar ook de cultuur doorgegeven wordt. En uh, uh, uh, dat is mogelijk. Daar Je moet alleen bezig. anders een beetje aanpakken. Wij noemen dat woonservicewijken in Amsterdam. Ik heb vier jaar geleden een convenant getekend. Ik was toen nog voorzitter van de ouderadviesraad. En er ja, is mij nul, op bezoek geweest. nul hè? van de grond gekomen in Amsterdam. Waar blijven die woonservicewijken? Waar ouderen ja. en gehandicapten zelfstandig kunnen wonen en de. Zorg van het thuis ja. kunnen ontvangen. Daar ook gebruik van kunnen ja. maken. Papel ja. nog... heeft er goed. Hij, hij moet er ook voor zorgen. Maar daar is hij ook mee bezig. Hans Becker. Bezig? Ja, absoluut. Hans Becker. Ik zou zeggen, even snel. 1, 2, 3, 4, 5. Zes prachtige boeken. Geef ze mee aan Rob van Dam. En doe uw voordeel ermee. Zeker. Dank jullie wel allemaal. Beste wel. luisteraars, morgen zijn we er weer. Half, eh, half elf morgenochtend met Jeroen je Dankjewel. Al mijn collega's. En tot morgen. Ik heb een heel zwaar leven, ja. echt heel zwaar. Alles is voor Cabaretier Birgitte Kaandorp schreef voor haar show's tientallen liedjes. Het geluk wordt heel veel mensen zomaar gratis toegespeeld. Ik begrijp ook niet dat God de boel zo ongelijk verdeelt. Ik heb echt een heel zwaar leven. Wat is het geheim van haar liedjes? Vanmiddag is Birgitte Kaandorp de gast in Dit is de Dag om twee uur op Radio 1. Als ik het maar niet met Andries Knevel hoef te doen. Het nieuws van alle kanten.